1 minuut over 9 Joost hier het Q Music nieuws van nu.nl van Goedemorgen. De politie is een zoektocht begonnen naar een vermiste jongen van 19 met een verstandelijke beperking. Hij is weggelopen uit het huis van zijn ouders in Helmond. Het veteranen searchteam helpt mee met zoeken. Dat is een team vrijwilligers die in het verleden bijvoorbeeld bij de politie hebben gewerkt of in het leger hebben gezeten. De zorg om de jongen is groot, ook omdat hij weinig kleding aan heeft en geen schoenen. De dodelijke cafébrand tijdens oud en nieuw in Zwitserland is mogelijk ontstaan door sterretjes. Op beelden van het feest dat binnen aan de gang was, zijn mensen te zien. Die champagneflessen met brandende sterretjes omhoog houden. Daarna begint het isolatiemateriaal op het plafond te branden. Binnen een paar seconden stond een heel stuk van het plafond in brand. Er zijn veertig mensen bij om het leven gekomen. En de ziekenhuizen liggen vol met tientallen gewonden, met ernstige brandwonden.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 En dan na het WK darts. Vanavond is het tijd voor de halve finale. Met daarin ook onze Gian de Giant van Veen. Hij won gisteravond van oud-wereldkampioen Luke Humphries. Vanavond neemt van Veen het op tegen de Flying Scotsman Gary Anderson. En dat is een droom die uitkomt, vertelt hij bij Viaplay. Dat is fantastisch, tuurlijk. Ik denk dat mensen die dit kijken die weten dat ik als klein kind fan was van Gary Anderson. Ja. Dus dat is dan mooi als je dan in wedstrijd tegen hem mag spelen. Ik kijk heel erg naar uit. Maar ik ga eerst maar lekker genieten van deze overwinning. De wedstrijd begint vanavond om half elf. En dan het weer van Weerplaza. Er trekken buien over met ook natte sneeuw. En die kan op sommige plekken blijven liggen. Dus oppassen voor gladheid. En het wordt 2 tot 5 graden. Vertraging op de A50. Eind over ons tussen Sonnebreugel en de Julian J. Ewalbrug. 12 kilometer, 12 minuten vertraging. Q -music. Joost Swinkels. Met zweethanden ga ik maandagochtend onderweg naar Q-Music. Waarom precies, hoor zo? Eerst Criscos Amsterdam. drowning and deceived, all oh, because Telesfisbeckje, Missy in The Fate of Ophelia. Kijk, er zijn woorden die we allemaal in de lopende mand heel vaak uh, gebruiken. Eigenlijk is zo'n woord bijvoorbeeld. Nou, dat soort woorden kunnen jou binnenkort een hele, hele hoop geld opleveren. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hé? Het vertrouwde woord. Vanaf 12 januari gaan we het namelijk weer spelen... het verboden woord op Q-Music. Het principe is eigenlijk heel simpel. Er wordt een woord gekozen en dat woord mogen wij een week lang niet uitspreken. Doen wij dat toch, levert het jou 500 euro op. Zegt een van de Q-DJ's het, dan mag je dus bellen... of op een knop drukken in de Q-Music app... en dan word je teruggebeld, kom je op de radio en dan win je dus 500 euro. Komende maandag, iets na 8 uur, dan wordt bekendgemaakt... wat het woord van dit jaar is. Als ik daaraan denk, krijg ik oprecht zweethanden. Omdat vorig jaar bleek, toen het woord bekend werd gemaakt... dat ik dat woord destijds het vaakst had uitgesproken. Zonder dat ik het door had. Dus ik had het, heel vaak gebruik ik blijkbaar het woord eigenlijk. Dus ik vrees ook voor dit jaar dat er waarschijnlijk weer een woord is. Wat ik gewoon heel vaak uitspreek. Vorig jaar is het woord eigenlijk... 88 keer uitgesproken, snelle rekens van maakt dat ons dat 44.000 euro heeft gekost. Of met andere woorden, het jouw 44.000 euro heeft opgeleverd als Q-luisteraar. Nu is het zo dat ik dacht, nou, toch even teruggaan nog naar uh, vorig jaar... om te luisteren hoe makkelijk eigenlijk het wordt. eigenlijk... hier, heb je het al, er tussendoor geslipt. En toen zaten we dit spelletje spelen. Ik dacht, nou, eigenlijk best wel heel leuk. Speel. Ik zie hier een teller oplopen en ik weet niet wie er de fout is ingegaan. Kiki, wie heeft dat gezegd? Ja, Matsie.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 Je moet namelijk gewoon daadkrachtig praten met een doel voor ogen. Ik moet mijn haren nog wassen. Je moet eigenlijk gewoon zeggen... Nee, ik kan niet. Daadkracht. Oh, fuck. Ah, oh, echt. Zou ik het dan nog een keer? Ah, oh, jongens, echt. Dit, is maar... <lacht> dit was echt zo vreselijk. Omdat de vorige keer toen letterlijk... Kijk, er is altijd zo'n moment... Dan, dan neem ik het over van uh, Domin. Ik begin normaal gesproken om zeven uur. Dan neem ik het over van Domin. Dan kom ik altijd alvast een klein praatje maken met Domin. In de eerste... Twee minuten dat ik te horen was op de radio, ging het al mis. En ik krijg gewoon weer oprecht fysiek, word ik er gewoon, <laughs> krijg er gewoon echt klamme handen van. Uh, aanstaande maandag, dan gaan we horen wat het verboden woord van 2026 gaat zijn. I wanna be a billionaire, so fucking bad by all of the things I never had.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 when am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 Forget about me, stupid. Everywhere I go, I, I have my own feelings. Oh, every time I close my eyes, what you see?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 toch ook wel de dag dat het een Nationale Trainingspakkendag was. Uh, weinig spijkerbroek op straat, iedereen lekker een beetje chillen. Ik moet zeggen dat ik mezelf echt van de bank heb geschopt op een gegeven moment. Ik dacht, na vijf uur op de bank, Nanny en, en Melissa hebben gekeken... dacht ik wel, oké, okay, het is even een goed moment om even eruit te gaan. Het was ook wel een beetje na het zien van de TikTok van Katy Perry. Ik zat daar, ik kan er kan echt in zo'n fuik terechtkomen... en kijken wat is Katy Perry eigenlijk allemaal doen. Toen dat ik een beetje terug te op het afgelopen jaar. You remember, Katy Perry is nog in de ruimte geweest, hè, afgelopen jaar. Dat is ook nog het jaar van Katy Perry. Uh, het klonk ongeveer zo... Klinkt eigenlijk nog best wel subtiel, toch? Ik hoorde dit terug. Toen dacht ik, nou eigenlijk klinkt het gewoon alsof je een klein, klein achtbaantje deed. Uh, ze werd flink de ruimte ingeschoten. Ik zag haar ook allemaal reizen maken. Waar kan me jaloers? Ze heeft meer landen gezien dan een stewardess zonder vlieggehamten. Dat is echt waar. Uh, en Katie Perry is ook vooral groot fan van dieren. Dus ik zat een beetje te kijken met mijn vriendinnetjes. Hij groot dierenliefhebber. Die was zo brak dat ze gewoon een zielige hond zag. En dus uiteindelijk moest gaan huilen. Nou, dat was een beetje onze 1 januari samen. Dit is Katie Perry bij Q. Dit is When I'm Gone. When I'm gone. Have a fully broken heart, won't you stay a little longer? Alex bij chimie is the Ken Before You Leave. Me. Ik ben benieuwd of Mattie Valk op zijn goede voornemenlijstje heeft gegeven voor 2026 minder kwijtraken. Ik hoop het eigenlijk niet, want ik geniet ook wel iedere keer van de verhalen als Mattie Valk weer iets kwijt is. Het zijn zijn sleutels, het zijn zijn winterjas. Overigens hangt hij nog steeds in de studio een winterjas die volgens mij al weken, weken weer kwijt is. Um, ik wil zo meteen heel even terugblikken. Nog één keer op 2025 met het verhaal dat Mattie Valk zijn koffer kwijt was op het vliegveld van Athene.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 Dames en heren, variëren zo meteen in Londen St. Pancras. Hé, wat? Nu al? Eurostar, together we go further. De beenruimte varieert per reisklasse Eurostar.com. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. Daar zit Sophie.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 Exact half tien vertraging op da 7 Hoorn-Zaanstad... tussen Purmerend Noord en Purmerend Zuid. Twee kilometer, tien minuten vertraging. Dan het weer van Weerplaza trekken buien over, ook met natte sneeuw. Die kan op sommige plekken dan weer blijven liggen... en het hoort tussen de 2 en de 5 graden. Fiek heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, er is meer duidelijk over de slachtoffers... van de schietpartij in Amsterdam gisteravond. De politie heeft net bekendgemaakt dat het gaat om een jongen van 16 uit Delft... en een jongen van 18 uit Amsterdam. De schietpartij was rond middernacht in de wijk Nieuw-West... Er werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Hulpdiensten probeerden nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Er is veel woede over geweld tegen hulpverleners met Oud en Nieuw. De Telegraaf schrijft over een ontspoorde feestnacht... en het AD noemt het toenemende geweld echt bizar. Nationale Politiebond somt in het NOS-journaal op... waar ze allemaal mee te maken kregen. Hun uh, wagens zijn gemolesteerd, uh, ME-busjes vernield, bureaus belaagd, explosieven in parkeergarages. echt te bizar voor woorden. Tijdens Oud en Nieuw waren bijna alle ME'ers ingezet. Er zijn al bijna 250 mensen opgepakt. Ik begreep ook dat dus hulpverleners gewoon in de val worden werden gelokt. Ja. Dus dat er dan brandjes worden gesticht... dat dan de politie of de brandweer wordt gebeld... en dat ze dan die hulpverleners gaan bekogelen met vuurwerk. Dat is toch echt totaal krankzinnig? Ja, ik hoop echt dat het allemaal gepakt wordt. Ja. <laughs> er waren het afgelopen jaar meer storingen op het spoor. 12% meer dan het jaar ervoor zelfs. Het aantal storingen stijgt al jaren. Rotterdam Centraal, rondom Schiphol en Breda heb je het meeste last van storingen. Vergelijk je met andere landen heeft Nederland wel nog steeds... een van de meest betrouwbare spoorsystemen ter wereld. Onthoud vooral die laatste zinnen voor komend jaar. Onthoud. Het CBS heeft uitgezocht wanneer de meeste Nederlanders jarig zijn. Ook dit jaar zullen de meeste Nederlanders hun verjaardag vieren in de maand september. Dan ben ik ook jarig. Nou. Het N is 1 hè, bij deze. Ja. Uh, qua dagen staat 30 september bovenaan. Welke dag ben jij jarig? 15 september. Oh, nou, september. Nou, het is, je deelt niet je verjaardag met de nee. allermeeste nee, nee. mensen. Uh, op 30 september zijn er dus 44.119 mensen jarig. Gisteren op 1 januari waren de minste mensen jarig iets, minder, nee, iets meer dan 31.000. Wat grappig dat dan juist op 1 januari ook de minste mensen jarig zijn. Ja, nou ja, ik ga dan toch, wil dan toch 9 maanden terug, terug tellen. Waar die dan het meeste. Nou, het ja, tel vanaf september he? maar eens negen maanden ja. terug. Nou dan ja, maar blijkbaar, dit. wat is dat dan? Eind januari zijn we blijkbaar met z'n allen om tot. En Koud, die sneeuwstormen en zo, hè. Dan, uh, dan, dan lekker dichter in elkaar aankruipen. Q-Music, ja. Joost Winkels. Een waanzinnige throwback komt eraan van Matty Valk die weer een koffer kwijt is. zo. Laatst in de maandag zijn Mattie en Marieke weer terug van een weekje vakantie. Ik wil je toch alvast een klein beetje opwarmen. Zeker op deze koude dagen met een van de hoogtepunten van afgelopen jaar van 2025. Ik hoop toch dat Mattie het op zijn goede voornemenslijstje heeft gezet. Minder kwijtraken. Want hij is me toch weer een hoop kwijtgeraakt. Ja, het is echt ongelofelijk. We gaan even terug naar het vliegveld van Athene. Waar Mattie een koffer kwijt was. Best nog wel lang vliegen naar Athene. Nog een beetje van te kijken. 3,5 uur. In, ja. je hoofd, in je hoofd is dat dichterbij. Ja, het is verder weg. Je denkt zo, Zuid-Europa, ben ik wel met twee uur. Maar dat is niet zo. En het is toch altijd uh, schrikken wat voor impact een vlucht heeft... op je mentale staat van zijn en je fysieke staat van zijn. Ja, je komt altijd die buis uitgelopen... alsof je twintig uur in een blikverdientjes hebt gezeten. Je komt er toch altijd een beetje krokant uit. Je moet een beetje wennen aan, <lacht> ja, aan de lucht, aan de atmosfeer van zo'n ander land... Even je weg zoeken op de luchthaven. En um, zoals gezegd, uh, ik was met een, uh, met een collega. En uh, wij gaan naar uh, de bagageband. En uh, mijn koffer komt niet. ba. En hey, je denkt eerst van nou oké. Okay, je kan niet altijd het geluk hebben dat jouw koffer als eerste komt. Ja, het is wel zo'n ingecheckte koffer. Niet alleen even handbagage meegenomen. Um, dus um, nou, die band die begint te rollen. En te rollen en te rollen en uh, ja, er blijven nog maar echt een handjevol koffers over en uh, ja, ook die koffers uh, worden opgehaald door uh, door wat mensen. En op een gegeven moment, ja, jongens, je kan blijven kijken, maar er komt echt niks meer door de flappen heen. Nee. En uh, ik denk, ja, mijn koffer komt gewoon niet. En ik dacht, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb toch, als je kijkt de afgelopen 40 jaar, best wel veel gereisd. Dit is die situatie waarin je echt niet wil zijn. Ja, en dan realiseer je ook wel een mazzeltje dat het alle andere keren goed is gegaan. Exact. Dus uh, ik stond naast een andere man, een uh, Nederlander. Die had ik niet gezien in het vliegtuig. Die zegt, is jouw koffer er niet? Hij zegt, nee, mijn koffer is er niet. Hij zegt, jongen, ik woon hier in Athene, ik heb hier geen huisje. Dit is hier en inslag. Dit oh. gebeurt zo ongelooflijk vaak. Ik denk, oh man, dit ben ik weer. En ik had eh, voor drie dagen alles ingepakt. Oh. Nou ja, Kortom, dus hij zegt, uh, we moeten richting de, hij noemde het zelf, de paniekbalie. De paniekbalie. Oké, okay, dus uh, ik ga met die man mee. En inderdaad, een hele, hele lange rij bij de paniekbalie. Bali. Dus dat was inderdaad het ging een inslag. Oké. Okay. En ik stond daar echt in een super, super lange rij. En ik dacht, ja, ik ben, gewoon, ik ben gewoon bokje. Want dit is blijkbaar Athens Airport. Hebben ze het niet helemaal op een rij? Jeetje, dat heb jij weer. Zegmaar. Heb ik weer, ja. ja uh, het liep uh, <laughs> blijkbaar op een andere manier af. Jij hebt ons net achtergelaten met een uh, meer keuze uh, vraag. Wat is er nou precies gebeurd? Ja. A. Iemand anders had mijn koffer meegenomen. B. Ik had helemaal geen koffer bij me. Want uh, alles zat in mijn rugzak. Of C. Anders namelijk. Ja, die anders namelijk, daar kon je de puntje, puntje, puntje zelf invullen. Ik zou uh, willen zeggen, heel Nederland kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Er is in principe ja, is er maar één antwoord binnengekomen in de Q-app. Emiel, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat bleek, Emiel? Uh, je ja, hebt bij de verkeerde band gekeken. Dat klopt. Ja. God, Hoe kan het nou? Wie ja. heeft ze niet een rijtje? Ja, sorry. En je was ja. het ook met, met een collega. En ja. Hoe zat het dan met zijn koffer? Maar die had geen ingecheckte bagage. Die had alleen handbagage. Dus oh. had, ik dacht ook later: hè, maar jij hebt toch ook je koffer van die band gehaald? Maar die heeft nooit zijn koffer van die band gehaald. Dat is toch het eerste had je checkt of je bij de goede band staat. Beschikbaar. Nee. Nou, bereid je voor op 2026. En Matti Valk die alles weer kwijt gaat raken. 26, 26. Ik zei het goed, toch? Ik zei het goed. Ed Sheeran komt eraan. Camera naar David Guetta. En Usher, dit is Without You. Thank you. I can't win. I can't rain. I will never win this game. Without you. Without you. Without you. Without you. Misschien heb je hem gisteren op je brakkendag ook wel als suggestie voorgeschoten gekregen van Netflix. De film One Shot with Ed Sheeran. Die film dat hij in one shot door New York wandelt en gevolgd wordt door een camera. Echt waanzinnig om te zien, maar wat misschien nog veel leuker is om te zien: The Making of. Dus je moet voorstellen: Ed Sheeran begint bij zijn repetitie van zijn concert. En daarna loopt hij naar buiten, gaat hij een taxi in en de metro in. En dan... Dus nog een stel dat er een huwelijk wordt gevraagd. En hij wordt eigenlijk zo'n uur lang gevolgd door New York. Maar als je ziet hoe dat gemaakt is, dat is echt waanzinnig. Het is zelfs zo dat er op een gegeven moment ook mensen achter Ed Sheeran liepen met een bordje. Zo van: oké, okay, je moet nu verdragen of je moet nu versnellen. Uh, er wilden natuurlijk mensen met hem op de foto, er was beveiliging mee. Er was zelfs een moment dat er een camera werd gekoppeld aan een drone. die drone die vloog dan weer van een gebouw af en die werd weer overgenomen door een andere cameraman. Nou, je moet het echt even checken op uh, YouTube, die making of. Afrojack, Jack, you zo. Never forget you toch wel een ultimate classic. Dit yeah. is Toto Music. Happy 2026. Dit is Pamela McHugh. Check back je minutes again. Never forget you. Bas van Inmegen. goedemorgen. Joost Twinkels, goedemorgen. Oh dat klinkt fris en fruitig, hoor. Voor, uh, ja, 2 januari. Het is 2 januari, hè. We ja. hebben er al een dag op zitten. Ja, dat klopt. Maar. Hoe normaal die ouder wordt, wordt de kater ook misschien wat groter. Nou, misschien als je vader wordt, dan uh, word je misschien ook wat wijzer. Ik, ik wou net zeggen, dat? hoe was dat? Want je had natuurlijk vroeg alweer uh, jouw kiki... Uh... Ja, nou, ze heeft gewoon echt door al het geweld heen geslapen oh, oh. om 12 uur. Maar er stonden bij ons uh, vijf babyfoons uh, op een rijtje naast elkaar buiten op de oprit. We oh. <lacht> allemaal vrienden die kids hebben. <lacht> en ze hebben allemaal door uh, al het vuurwerk heen geslapen. En wat denk je dan als je die vijf phones ziet? denk je, goh, wat is er toch van ons geworden? Hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. Wat, wat is het allemaal degelijk, hè? Wat is het allemaal degelijk? Maar hè? wat voelen we ons fris voor 2 januari? Ik uh, sprak uh, onze lieve vriend en collega Dominique Verschuren. Je stond tot twee over twaalfste tanden te poeten. Naar bed gegaan. Ja, dat zal wel. ja. ja normaal was je echt tot zes uur nog wel door het geluid gegaan. Ja, nou, was... nu ook. Alleen dan was de kleine. dan ja, was de kleine erbij. Oh. Um, zometeen een nieuw foutenhuur. Er kan weer gekozen worden tussen twee tracks. Um, Two Unlimited, get ready for this. Lekker. Vind ik een uh, goed begin van 2026 wat betreft de huren. Maar deze staat er tegenover. Stop, stop the Snap de power. Nou, stem maar in de Q Music app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 Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap Scapino. Jouw thuis, jouw smaak. Met Carwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwei, maak het mooier. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap Scapino.